Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het internationale ruimtestation ISS zijn vier nieuwe astronauten aangekomen. Ze vertrokken met een raket van SpaceX en vanmiddag was de bestemming bereikt. Dragon, we zien soft capture complete en attenuation will begin de nieuwe bemanning bestaat uit een Amerikaan, een Deen, een Japanner en een Rus. Ze gaan daar een half jaar lang experimenten uitvoeren. De drie bemanningsleden die al aan boord zaten, gaan volgende maand terug naar aarde. In Utrecht is een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere plofkraken in Duitsland. De politie was al twee jaar na hem op zoek. Gisteren werd hij thuis opgepakt in de stad Utrecht. Hij probeerde nog te ontkomen, maar agenten konden hem arresteren toen hij via het raam wilde vluchten. Waarschijnlijk wordt hij snel aan de Duitse politie overgedragen. De politie heeft in de buurt van Apeldoorn een verwarde man van de A1 gehaald. Hij liep over de snelweg en sprong voor de auto's. Volgens de politie reageerde hij niet op aanwijzingen en maakte hij een dreigende indruk. Twee auto's reden op elkaar, één vloog in brand, maar de inzittenden konden veilig wegkomen. De verwarde man van 34 uit Nijmegen werd overmeesterd en is naar het ziekenhuis gebracht. In een café in Den Oever in, wordt jaarlijks Dirkendag georganiseerd. Dat begon ooit toen vijf Dirk'en toevallig naast elkaar zaten in het café. En alleen als je Dirk, Dirk-Jan of Dirkje heet... mag je meedoen aan de dag waarop ze hun naam eren. Ook de organisatie is in handen van Dirk'en natuurlijk. En die controleren streng. Je kunt niet binnenstappen, want er staat ook een Dirk wel mee te kijken. Zeg so, dan, we hebben een opmeed Dirk... T-shirt en de spaarkaarten en als je het vol hebt krijg je één glas bier en een halve haring. De 74 Dirken die er vandaag bij zijn vieren extra feest. Want het is al de 40 40ste keer dat Dirkendag georganiseerd wordt in Den Oever. Dan nog het weer. Onweersbuien trekken nu vooral over het midden en oosten van het land. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het gaat dan weer regenen en het wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, uh, we, we zijn weer terug. Uh, nou ja, de race is nog niet uh, herstart. We zagen wel net... Uh, we zagen wel net Sainz uh, hard naar zijn auto lopen, heb je dat gezien, Ja. ja. Dus dat betekent dat er wellicht toch een uh, herstart komt. Het is voorlopig blij te droog. Er staat nu boven in beeld staat dat wij beginnen om 17 uur 14. 14, dus dat is uh, nou ja, nog... Uh, Zes minuten. Tien minuten denk ik. Zes minuten. Zes oh, minuten, zo. Nou, de, de tijd gaat zo snel, Ja, dat is ongelooflijk. Uh, Jij nou bent ja. wat meer thuis in de regelgeving, Hans, want uh, ik zei net... Bij het onderbreken van die uh, rode vlag. Dat uh, men dan zou uh, kunnen starten vanaf de, de, met de safety car. Maar dat Weet kunnen. jij wanneer uh, dat, uh, dat gebeurt? Uh, als de ja, baan nog gewoon de, nat is? Ik denk dat de safety car één rondje mee rijdt. En uh, dat iedereen kan zien hoe, wat, wat, wat, wat er, hoe de baan erbij ligt. Hmm. Dat hij meteen naar binnen gaat en dat er meteen een herstart is. Of, denk ik tenminste. Maar goed, uh, we gaan dat zien. Uh, uh, er zijn in ieder geval deze race al meer inhoudelijk geweest dan 24, denk ik. Ja. Dat denk ik ook, ja. ja in 21... Heb je ze geteld? In, nou, in 2021 en 2022 waren het er vier, 24 mm. Nou, dat, dat is deze race wel. Nou, dat zijn ze hier wel overeengekomen. Dat denk ik, denk ik ook wel, hè? Ja, ja, inderdaad. Nou goed, uh, uh, ja, de regen heeft een belangrijke rol gespeeld in, uh, in deze race. Eigenlijk, natuurlijk, heel leuk als je. Want we hadden het van de week er al eigenlijk over. Het zou leuk zijn als er een kwartier na de start een regenbui komt. Maar ja, als die ja. anderhalf minuut naar de start. Anderhalf minuut na de start komt, dan is het uh, dat is wel aardig natuurlijk. Hè? Dus uh, nou ja, we wachten nog even op de herstart. Het is 17.06 uur 6 nu, zag ik. Uh, dus dat duurt nog een kleine 8-9 minuten voordat we weer gaan beginnen. Um, die ja, is... wat ben je nou weer allemaal aan het doen? Ik, ik probeer het geluid uit te zetten, want, het, uh, want ik krijg je... van jou de opdracht om het geluid uit Links te zetten. Links onderin zit de knopje, ja, ja? dat heb ik gedaan. Dus. Hoe ben jij die eerste uh, eerst, uh, ronde, hoe, uh, hoe heb je die beleefd eigenlijk? Die eerste ronde, nou een beetje met samengeknepen billen in ieder geval. Dus uh, wat dat er gaat, uh, weet ik het ook niet. Uh, hoe ik het, uh, maar uh, ik, ik wist niet wat er gebeurde in die eerste ronde. Dus, nou, ik wist het wel, want het kwam regenen. Dit is geluid uit Ja, oh, dat was het geluid ja, uit Ze ja, dus, ja, ja, hadden dan. allemaal het verkeerde knopje in te drukken, dus. <laughs> Ja, Daar was je gisteren ook al goed in. Maar, uh, <laughs> <laughs> Kun je nagaan wat, uh, wat Race Radio ja, jo, doet na drie dagen? Dan, we, uh, hebben, we hebben uh, Race Radio vorige, uh, gisteren afgesloten, het laatste uur. <laughs> <laughs> en toen werd uh, ja een klein beetje nerveus. Ja, ja, en nu weer. Dus. En, uh, want hij staat normaal natuurlijk met, uh, met zijn programma's in, uh, in de studio waar hij, waar hij, waar hij alle knopjes weet. Ja. Dus, uh, maar volgens mij gaan de coureurs uh, die zitten alweer in de wagens. Dus, uh, we gaan beginnen zo. Ja, we gaan nou beginnen. we. Een minuut of zes, zeven. Dus we kunnen nog een mooi uh, muziekje draaien en dan komen we zo bij u terug. I've seen her before Smell the perfume As you walk through the door I wanna know She ain't gone van alle gebeurtenissen op het, op het circuit Race Radio alleen op GFM Ja is ons. Wie was dit? Ja, wie was dit? Uh... Nou, uh, dat laat ik aan jou over, Thomas. Want jij weet het. Nee, jij vroeg het aan mij, ja. Sorry. <laughs> uh, uh, wat zei het, Thomas? Eva Max. Uh, ja, tuurlijk. Ja, Eva oh, Max, ja. Wie was het ook weer? Eva Max. Eva Max. Zeg je dat Max, ja, Max m of uh, m e uh, Eva Max. Max. Eva Max. Oh, nou, we hebben het nee. over Max, dus. <laughs> ja, inderdaad. Nou, ja, we gaan, uh, oh. geloof ik, twee ronden oh. achter de safety car rijden. En dan, uh, en dan krijgen we een start is, is wel duidelijk. En dan gaan we de laatste zeven rondjes, uh, spannende rondjes, voor uh, de Grand Prix van Nederland afmaken. Maar um, ja, ze staan nu weer allemaal stil in de pits, dus het gaat niet echt. Maar het was op zich wel aardig, die eerste, die eerste uh, uh, grote bui, meteen ja. naar de start. Ja, toen, waarom kwam Max niet meteen binnen denk je? Uh, dat denk ik. Omdat het toch nog een beetje lichtelijk gehaald is. was het als ja, één. Het was en, want uh, hij heeft denk ik even gewacht. Uh, met, met de pitstop. En je zag het later ook in de wedstrijd verderop. Dat er op een gegeven moment ook uh, uh, gestopt moest worden. Met, ja. uh, met die regenbui. Uh, maar hij heeft uh, denk ik net zoals in Spa gedaan. Laat ik maar eerst even wachten totdat iedereen ja, geweest is. En, en uh, dan maar, kom ik wel. Maar toen werd duidelijk dat de mensen die op uh, uh, intermedius reden. ...dat hij 19 seconden in één rondje sneller waren. Ja, precies. Dus hij moest wel naar binnen natuurlijk. Ja, ja. Dat, was, dat was wel duidelijk. Ja. Uh, nou, de zevende car is inmiddels ook de baan op. Die, uh, uh, en die krijgt het hele zootje erachter gaan Met Max voorop natuurlijk. Dus, het is de enige het, keer dat uh, Bernd Mailand de ja. koploper weer is uh, ja, van dat, de Dutch Grand Prix. Ja, ja, ah, dat de Max, baan uh, ziet er nog wel redelijk uit. Ja, maar er ligt toch een hoop water, hoor nog. Er ligt toch een hoop water. Hij zit hier, die viertjes. Ja, Max ligt tweede achter... Uh, <laughs> Bernd, <Ja. laughs> nee, hoor, Max ligt... Gewoon de eerste natuurlijk, want uh, we hebben de 70 de cover op. En, en zou, volgens mij moeten de ronde nu ook door gaan tellen, want uh, we zitten nu ja, in ronde ja, 65. Ja, gaan ja, gaat naar 66 natuurlijk. En, de, en dan naar 67, dan, dan schijnt het uh, ja. uh, spul weer worden vrij te geven. Ja, dan gaan we langzaam naar de 72. Maar uh, er zijn nog Wordt vijf, echt vijf rondjes race, echt racen waarschijnlijk. Ja. Dus dat kan nog wel even, even link worden natuurlijk. Linke soep. Ja, nou, linkersoep. Sportens zijn ook ja. blij ja. hoor, denk ik. Ja, ja de, ik denk nee. dat. De, nou iedereen is nu weer uh, enorm natuurlijk op het circuit. maar ik denk dat ze weinig solderen. Ja. Want uh, straks bleek het grote feest weer los, want gisteravond ook was het in de Halve Straat trouwens. Ja. Want uh, ik heb het. Nou, ik, ik ja, ik zag een het... filmpje van jou voorbij ja, komen Hans. Ja, ja, ik maak het al een paar jaar mee in de Halve Straat. Maar gisteravond was het weer.. Uh, Echt enorm druk en ik kan me herinneren van vorig jaar zondag toen Maxus had gewonnen. Hmm dat het nog drukker was op zondag. Dat dreigt wel weer te gaan gebeuren als dreigt, het... Uh, ja, als het droog blijft. Hè? Want ja. uh, ik denk als het regent, dan, dan scheelt het zomaar... Uh, ja, dan gaat het mensen. als een nachtkaars uit deze, deze, ja, mij ook. dit weekend. Maar ik moet ook zeggen dat mensen zich eigenlijk meer moeten verspreiden... en bijvoorbeeld meer naar het Gasthuisplein moeten gaan. Ja, dat is één ding. De live, uh, live ja, dat viel weekend. me ook wel op, ja. Ja, ja, ja. ja. En het Raadhuisplein, waar het gisteren eigenlijk helemaal niet druk was, heb ik begrepen. Ja. Uh, nou ja, mensen doen hun best om het allemaal te uh, organiseren, dus... Uh, maar uh, kennelijk heeft uh, Chin Chin en Anders en, uh, en Vier, die hebben zo'n enorme aantrekkingskracht. Uh, met echt enorme harde muziek, dat is op zich niet erg, maar... Uh, uh -huh. Maar ik was blij dat het om twaalf uur afgelopen was. Dat Zo, is in precies ook meteen waar ik even nog naartoe wilde. Ja. Um, want dat is ook een beetje uit de koker. Misschien uh, dat, dat je dus één groot evenement organiseert. Dat is dus één vergunning. En dan moet je al die horecabazen een beetje met de neuzen dezelfde kant op uh, weten te krijgen. En... Het geldt denk ik voor de burgemeester en uh, het gemeentebestuur. De burgemeester gaat over openbare orde en, uh, ja, ja, en veiligheid. Ja, ja. Als je om twaalf uur alles dicht doet. Want ja, als je dat om drie uur of zo gaat doen, ja, ja, dan maar... weet je natuurlijk nooit nou, je in denkt... zo'n weekend als deze ja, dan nou, dan wat de, de gevolgen de, kunnen zijn. De hè? laatste drie uur heb je gewoon uh, enorm veel dronken mensen die ik trouwens gisteren om half tien ook al zag. Hoor. Nou nou ja, goed. Maar en ik denk, ja, denk nou, dat het natuurlijk over, ook wel heel over, veel... Ik denk schreef. natuurlijk ook dat het best wel wat scheelt dat ze om drie uur stoppen natuurlijk met het verkopen van alcohol bij de supermarkt. Ja, bij de, de, de supermarkt waardoor... inderdaad. Maar goed, uh, we hebben het nu over de natte horeca in het dorp. Maar wat ik ervan begreep was, zijn ze er zelf ook gewoon mee eens. je moeten doen om de, voor de veiligheid en alles mm. en uh, uh, dan mogen ze nog een uurtje binnen mogen mensen en dan moeten ze om één uur allemaal dicht zijn mm. maar ik denk ook voor de onbonodende om uh, vier dagen met die enorme herrie uh, geconfronteerd te worden en mm. nogmaals hoor ik vind het prima want uh, het is voor iedereen goed, voor de, voor de ondernemers, voor, voor Zandvoort. Dus, uh, maar ik vind het niet erg dat het om 12 uur een beetje rustig is. had nee. ik trouwens vrijdagavond, hm? uh, ik denk nou dan ga ik om tien over twaalf naar bed, kwart over twaalf lekker rustig, zit er een buurman, die gaat nog even keihard zijn machine <lacht> op het terras. Ja, je kan niet alles hebben hè? Ja maar ik sprak hem daar dus de volgende dag op aan en ik zei wat doe jij nou man, eindelijk is het een beetje rustig sorry hoor, sorry hoor. Ik was in slaap gevallen. Gaan we nou weer beginnen? Uiteindelijk ja, ja, ja. heeft de buurman heeft hem, heeft hem uitgekomen. Ja, we zijn weer De groene vlammen we we zijn, zijn weer onderweg. onderweg. Ja, hij mag ja. schappen. Uh, die neemt gelijk meteen het heft in handen. Ja. Wat ik zag Hans, is dat hij gewoon ja. op intermediates is vertrokken. Ja, dat... Uh, nou, volgens mij de, rijden ze dat allemaal. rijden allemaal inderdaad. En uh, Alonso komt toch oh. redelijk dichtbij hoor. Nou. Nou ja, Perez ligt in ieder geval derde. En uh, Alonso die uh, valt aan. Het zou kunnen zijn dat hij eens een keer een race wint natuurlijk. Dat zou ook wel leuk zijn, maar het allerleukste is natuurlijk als Max uh, wint. Ik, ik heb liever voor het uh, publiek dat uh, Max uh, gewoon wint, maar ja. ik zie uh, al even dat hij een beetje aan het schokken was bij het ingaan van de Huguenotsbosch, alonso ja. dus daar uh, laat hij toch weer even wat, uh, wat liggen. Ah, hij neemt ook een hele andere lijn dan... Uh... Ja. ja, en ik denk dat er geen uh, DRS enabled is, dus uh, geen DRS. Sowieso niet in nee, de eerste plaats. Sowieso baan. niet, en in de, in de, in de, in de, ook niet met de regen, regen natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, uh, waarschijnlijk worden de uitslag gewoon verstappen, al onze pres. We gaan eerst nog een muziekje draaien en dan horen we zo, uh, over vijf rondjes is het afgelopen, dan horen we zo het, uh, gaan we naar het einde toe. Ja. I'm again, No I'm not in I'm in Jose. On come if want, one, Jose. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is Me, your king for I go, but I'm on boli. I'm on duty, but I'm on loci. They wan do me, they wan do me, they wan do me. When you won't want me, when you won't want me I'm in San Francisco, Johnny When you won't want me, when you won't want me I just flew in from Miami Better, better, better, better. I'm loose, even better with only fire Pour at the bottle, I wanna level up When I'm with you, I never get enough Slow wine, I'm not in a rush I can hear music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 me when you won't see me I'm in West London this evening Giving me the feelings No, I'm not leaving Till I fly at L.A. next weekend Better Nah Peru. Girl, I'd rather go find somewhere quiet You glow And I get lost here in your eyes I'ma gain all be so Girl, you just capture my soul I'ma gain all be so Make me wanna just take you home Better better better better Ja, we zijn weer terug voor de race. Ja, de laatste drie rondjes, het wordt nu wel erg spannend. Er gebeurt weer van alles. Er gebeurt van alles, Perez ligt derde, maar die gaat waarschijnlijk toch terugvallen naar de zesde plaats. Omdat hij vijf seconden straf heeft gekregen, omdat hij te hard reed in de pitlane. Dat zal waarschijnlijk voor uh, alle commotie en, en, en die regenbuigen gebeurd moeten dat zijn. Dat was het moment dat hij uh, van Inters naar Volwets ging. En dat ja. hij daarbij ook nog de vangrail bij de Pittstraat. Uh, oh, ja, ja, dat ja, is ja, denk ja, ik het moment ja. geweest dat hij te hard uh, erin goed, kwam ja, zetten. Goed. En hij krijgt waarschijnlijk ook nog een straf, maar dat zal later zijn. Voor, voor het uh, verkeerd nemen van uh, uh, ze hebben het bochtje in de, de Tarzanbocht. Hij ging toen oh. rechtdoor, ja. maar hij draaide om. Ja, dat mag dus ook niet. Nee, dat mag dat niet. Dus dat dus zal daar ook denk, nog. Ja, dat krijgt ook nog een stadion. Uh, ja, die zal misschien zelfs naar de top 10 vallen Maar goed uh, uh, Dat is per rest natuurlijk hè. Maar, uh, Je zegt het ja, Hans uh, ja, Jij zegt ja. het Maar we zien uh, Verstappen en Alonso uh, uh, Nog 1 en 2 en uh, Alonso 1,7 seconden. Maar hij komt er wel erg dichtbij hoor nu. Dus, nee, uh, uh, uh, hij, is hij loopt op. een beetje uit. Want het was net 1,2. En het oh, is nee, nu uh, stappen ineens 1,8. Dus, ja, nee, het, uh, ja, het gaat iets ja. langzaam. Uh, ja, dan loopt hij weg. Het gaat sneller dan ik dacht. Ja. <laughs> nee, maar uh, stop verstappen is uh, uh, 1,6 Ja, het loopt nu weer over. iets terug, maar uh, ik zag net uh, dat het, uh, het stond net één keer. Kijk, het loopt al naar richting twee nu, dus ja. Um, ja, we hebben nog twee ronden. Andersom. Ja, inderdaad. Nou ja, het, het kan bijna niet meer fout, hè, nou, nou, ik ben altijd even ho, ho, ho van even rustig... Het kan bijna uh, niet meer fout. Ik zeg ja. niet dat het niet meer fout kan gaan, maar ik zeg het kan bijna niet meer fout gaan. <laughs> Wel zonder dat Perez uh, waarschijnlijk ja, dat zijn podium kwijt gaat raken. <laughs> ja, Perez gaat sowieso het podium kwijtraken. raken. Dus Hierachter op de he, tribune zitten ze zit al met lachen hoor. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, die Pires in ieder geval en, en misschien nog met die straf over dat uh, verkeerd uh, nemen van die tas en bocht uh, zal hij uh, waarschijnlijk buiten de top 10 vallen, zou ook nog kunnen. Ja. Maar ja, hij, wordt, uh... hij wordt toch, hij wordt toch een wereldkampioen weer. Verstappen. Dus, ja, we uh, nee, Perez. Geen wereldkampioen. Toch? Nee, die wordt toch in. Dat maakt niet uit of hij nou nog straf krijgt of niet. Hij wordt toch geen wereldkampioen. Ja. Dus uh, nou, uh, ik denk dat Verstappen nu als een uh, voorlaatste ronde begint. Zullen we dat uh, maar tot het einde maar gaan doen? Ik denk dat dat wel verstandig we is. Uh, wat staat daar nou safety. Uh, ja, ja safety car, ja. ja. Nee, nee, nee, nee. safety nee, car, nee. geen safety car. Geen, geen maak het de luisteraars nog niet heel moeilijk. Hè. <laughs> Proberen we te misten. Nee, het is inmiddels wel opgelopen de voorsprong van Verstappen op Alonso. 3 seconden. Nee, 2,9. Laat me even oh. uitspreken. Maar, maar, nee, dat, dat een uur is het 3 seconden. Zag je dat? Ja, ja, ik zie het Ja, ja, ja ik, zie het ook, ik zie het ook. Maar Alonso... Het gaat zo snel, hè? Ja, Alonso heeft wel de snelste ronde nog. Die zou Verstappen toch ook wel willen hebben, lijkt mij. Hè? Ja, maar dat zal in deze omstandigheden niet meer lukken. Dus dat dan zal denk... om deze, in deze omstandigheden, denk ik, niet meer lukken. Ja, Nee, nee dat, ik dat we, nou, lijkt mij ook. dat lijkt mij ook. Uh, uh, terwijl er van alles en nog wat weer wat gebeurt, want Hamilton uh, die wil bij uh, Science ergens nog wat, uh, wat proberen ja, kennelijk, dat ik, ja. maar Just of dat gaat plek. lukken met de Spaanse curie <laughs> dat weet ik niet. Ik denk het ook niet, want uh, nou ja, het, gaat, het gaat om de vijfde plaats. Ja, het zijn, um, zijn wel punten natuurlijk, maar laatste ronde gaat uh, zowat beginnen ja, Hans, want uh, uh, ik zie, we zitten kijken bij PRS en daarvoor twee auto's. Nou, en daar in uh, is het dan, uh, want dat gaat nu gebeuren. Nee, de de final, lap. final lap loopt. De final lap loopt inderdaad. Ja. En daar komen de kom het als volgende. Weet jij trouwens Hans, final want je was goed in de Formule 1 quiz opstellen, ja. dat er ook nog eens een keer een Britse Formule 1 coureur drie keer achter elkaar de Grote Prijs van oh. Nederland heeft gewonnen. Uh, Jim Clark. Heel goed, Hans. Dankjewel. Dat heb je heel goed uh, ge uh, gezegd. Ja, goed, hè? Dat heb je ja, heel goed, ja, want ik, dat was inderdaad zo. Ik wou eerst zeggen James Hunt, maar nee. die heeft maar één keer gewonnen, nee. geloof ik, hè? Uh, ja, keer één keer. Ja. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> maar, twee keer zelfs, 75 ook nog. Oh, oké, okay, twee keer zelfs. Nou, die was wel uh, heel... hij heeft altijd heel leuk, hè? Uh, ja, Jim, ik, uh, Tino Stijn heeft er zelfs nog een column ja. aan opgehangen. Nou, we hebben het nu over James Hunt. Het is jaar geleden. We gaan nu weer uh, naar, naar de actualiteit. Nog een paar honderd meter en dan uh, is verstappen voor de derde keer achterheen. Winnaar geworden van de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als hij dat voor elkaar krijgt. Ik denk het wel. Hij gaat nu door de Hans Ernstbocht. Uh, Hans Ernsbocht nog. En dan uh, gaat hij ja, richt, ja, ja. richting de Arie bocht. Daar komt hij Kijk, aan. kijk, kijk. Ja. Oh, die, uh, bij uh, Rommel uh, beginnen ze dus nu al uh, te juichen. Ja. Nou, uh, hier gaat hij dus nog door de laatste bocht heen. Ja, de uh, Arie, Arie bocht. Nou uh, ja en nu nou kan, de ja, nou kunnen de biervaten... Ja, echt. Uh, we horen het, he, we horen het. Laat je horen, laat je horen. Hey, al het vuurwerk gaat weer aan. Geweldig. Kijk, dus verstappen heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen op Zandvoort. En, uh, ja, het feest kan losbarsten. Ja. ja uh, hoe laat gaat het worden, Hans vanavond? Nou, <tot> nemen. Nou, bij mij uh, zal het wel weer 12 uur worden. En dan stond de muziek. <tot>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 So let's get down, let's get down to business Mama, please don't worry about me Cause I'm about to let my heart speak My friends keep telling me to leave this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business I'll Give you one more night, one more night to get this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 Dit horen zet uh, Max Verstappen zijn wagen bij nummer 1 neer. Ja, ja, nummer 1, gewoon ja, uh, en ja. het was ook niet zonder een reden waarom ik dat verhaal van Jim Clark heb uh, aangeroerd. Want uh, ja, hij is in een goed gezelschap. Absoluut. En waar hij ook in een goed gezelschap? heeft. Is zijn negende overwinning op rij. Dat ook. En, met Sebastian Vettel is uh, dat. Ja, en daarmee uh, komt hij op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. Ja. Dus volgende week in Monza kan hij het record pakken van het meeste uh, overwinningen achter elkaar. Zou je denken dat hij dat voor elkaar gaat krijgen? Die kans is groot. Ja, want... Normaal zou je zeggen Monza uh, Ferrari. Nou, Ferrari uh, is helemaal, helemaal nergens. Uh, en de statistieken uh, waar Jan Lammers het over had, statistisch betekent het dat het weer een ietsje dichterbij komt van. Ja, je kunt het niet uh, altijd zo uh, vol blijven houden natuurlijk. Hè? Hoe bedoel je? Als er... Nou, Lomers zegt uh, betoogd. als je. Ja. Um, uh, de, de statistieken zijn uh, 9, 10, maar dat moet een keer ergens ophouden. Ja, dat moet een keer ergens ophouden. Je kan pech hebben, je kan een band, dat, ik? Uh, weet ik veel. Hm. Maar uh, die, die wagen, die Red Bull is zo verschrikkelijk dominant. Zo verschrikkelijk sterk, hm. dat, uh, dat ik denk dat hij nog wel uh, twee of drie overwinningen dit uh, minimaal. Nou, we hebben nog acht races. Ja. Dus, uh, Trouwens ook, eh, denk ik. Wordt, er wordt... <laughs> ja, er wordt behoorlijk ja, geknuffeld. geknuffeld. Ja. Ja. En dat is Pierre Gasly, maar dat is ook terecht, denk ik. Want die heeft een hele goede ja, wedstrijd. Nee, ja, dat is inderdaad een feit. Dat is heel knap gedaan. Wie het ook knap gedaan heeft, is natuurlijk uh, Alonso. Ja, uh, heeft een uh, mindere plaats. tijd uh, gekend. En nu uh, eindelijk weer eens dus een tweede plaats. Ja. Dat is ook wel fijn voor hem. Nee, dat is zeker, zeker een feit. Want uh, het is inderdaad wat minder gegaan met de laatste races. Met Stroll ook. maar uh, dit is wel een goede, goede plek weer voor hem, nummer 2. Ja, nog iets, Hans. Uh, ja. Want als we dan weer naar de tussenstand kijken, uh, ik denk dat uh, Max Verstappen nu wel op drie oren kan gaan slapen. Ja, langs de natuurlijk. Brand, ja, ja, natuurlijk ja. Nu, nu gaat iedereen kijken wanneer hij wereldkampioen kan worden. Ja. Uh, het zou weer in Japan kunnen gebeuren hè, over twee uh, drie races, maar... Uh, uh, want je krijgt natuurlijk nog drie sprint races ook, dus er zijn nog een hoop punten te verdelen, dat wel. Ja. Maar dan moet, je uit, dan, dan moet je ervan uitgaan dat, dat, dat hij uh, helemaal geen... Uh, uh, dat is nog acht keer uitval, maar dat gaat, ook, dat gaat ook niet gebeuren. Wat wel ook heel leuk is, is dat Guido van der Garde de, de, de interviews ja, nu mag ja. doen voor het Formule 1 verhaal. Ja, En als hij in Japan willen komen, dan hoop ik dat ze uh, goed gerekend hebben. Want vorig jaar in Japan. Dat was ook wel uh, met een telraam. Uh, <laughs> was dat telraam, met een Ben ik nou echt willen komen, <laughs> ja, zei hij? Weet je wel? Ja, dat was onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ik uh, ben benieuwd uh, wie uh, straks de prijzen gaat uitreiken. Vorig jaar mocht David Molenburg uh, ja, ook een pokaal maar ja, maar uitreiken David aan George wel, uh, uh, Russell. Ja, maar David heeft al gezegd dat hij niet op podium komt. Er nu nee, op. Ja, dat, uh, nee, dat laat hij nu over aan ja, de anderen. Nou ja, er komen anderen, maar hij heeft gezegd. We, hebben, we horen nu op de achtergrond rond worden we Ga de Karlfli uh, die is dus derde geworden, uh, omdat de Peris is weggevallen uit die top 3. Ja. En uh, dat is ook wel een leuk. Uh, leuk uh, ik zag ook heel stiekem dat, uh, voor de Alpino moet ik zeggen. Ja, ik zag ook heel uh, stiekem dat de koning daar links van Pierre Gasly ergens nu staat. Nou ja, de koning en, en Maxima, uh, de koning Maxima en uh, koning Willem die zijn allebei op de squeeze. Ja. En Amalie trouwens ook. Ja. En gisteren was uh, uh, omdat hij is nog geïnterviewd vooraf. Dat ja, ja, dat heb ik gezien. Uh, kijk, daar staat hij, kijk maar. Ja. Eh gisteren was was Willem-Alexander sorry koning Willem-Alexander met zijn dochter Amalia was was ook met het circuit. Ja, met de nou ja. fiets zijn ze een klein stuk uh, gereden. Oh, Oké, okay. ja. ja, ja, want uh, nou ja, even zijn zwagertje. Uh... Nee, is een neef. Oh, zijn neef. zijn ja, neef, ja. Ik ben niet zo goed in het vermoeden <laughs> Maar uh, het is inderdaad zijn neef, ja. ja, ja het is gewoon zijn neef. Ja, Alonso wordt nu geïnterviewd. En, uh, nou, die is enorm enthousiast dat het gejuich zo hoort. En populair. En populair. Er kan nog een leuk gesprek worden tussen Maxima en Fernando Alonso, hè? Want ze ja, zijn uh, ja, beide ja, Spaanstalig. Ja. Dus. Inderdaad. Ja. ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ben benieuwd wat hij allemaal te zeggen ja, hebben. Ja, als je de mond houdt, horen we. Oh. we stopped maybe one lap too late, but the same as the leaders. And yeah, the car was flying today. Very competitive, very easy to drive. So in these conditions, you need a ja, car that you can trust. And uh I did trust the car a lot today, so I did enjoy. Thanks to all the fans, the energy that we live here in Zandvoort is very unique. Een enorm gejaagd gaat er ja. op. Leuk. Maar ik denk dat het ook scheelt dat uh, Max Verstappen oh, en uh, Fernando Alonso mag. nog redelijk goed met elkaar door een deur kunnen spelen. He? Het is nog wel uit Ja, sorry. sorry. Bedoel ik ben er niet meer van overtuigd. En vandaag is het heel speciaal om het podium te delen met Max en Theo nou. Ik bedoel, we gaan het met elkaar rondjes. Kijk, daar uh, staan Jozef twee leden van de koning. Joost heeft hier een rondje met de, de koning. Te, ja. de, hij, moet zijn, toe, hij moet zijn interviewtje nog doen. Ja. Maar de koning die, die interviewt nu al. Eigenlijk huh? moet daar een microfoon bij. Dat is ja. ja, dat, ja. Het is nog mooier zou zijn als de koning Max Verstappen gaat interviewen. Ja, dat, maar dat zou ja. natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar ik ja. denk niet dat dat gebeurt. Nou, het was wel grappig dat die, uh, ze vroeg aan, aan uh, koningin Maxima. Of uh, alle wezens gekregen worden. Toen zei ze nou elke zondag... Ja, ja. Die, aan. En op zaterdagmiddag ook nog een kwalificatie. Dat, ja, wordt, uh, dat wordt wel een dolle boel, denk ik. Daar, uh, wat is het? Op, uh, Huis, uh, Huis en Bos, geloof ik dan? Daar laat ik me niet over uit. <laughs> ja. dus, uh, nee, dat kun je beter niet vertellen. Maar nu willen we Max hoor. Ja, nou, ik hou we... weer even mijn mond hoor. Ja, dan kunnen we hem even horen. Ja. We gaan, uh, Max wordt nu geïnterviewd. En dan is het wachten op Verstappen die even stopte te praten met onze koning. Maar hij is nu zelf hier. Mike Verstappen for the third time on a row, winner of the Heineken Dutch Grand Prix. This must feel amazing, huh? incredible. And also today they didn't make it easy for us. I think with the with the weather to make all the time the right calls. Um, but yeah, incredibly proud. I mean, I already had goosebumps when they were playing the national anthem before the start. And uh, you know, even with all the, the bad weather, the rain, the fans were still going at it. So an incredible atmosphere. He also now equalized uh, Sebastian Vettel with uh, nine wins in a row. I think that's amazing. mega spectacular. Are you up for the tenth one next week? <laughs> I'll think about it next week. I'm first going to enjoy this weekend. You know, it's so this stuff, you know, the pressure is on to perform and uh, very happy, of course, to win here. Yeah, the thing is, like, you, you stayed very cool. And uh, this is what we've seen already in the last last few races as well. Do you want to also say something in, uh, in a touch uh, to all the fans here? I think they have been amazing all weekend, especially in the rain. <laughs> Ja, ongelooflijk natuurlijk. De, de, de atmosfeer natuurlijk, de hele dag, uh, goed weer, slecht weer. Uh, het zag eruit dat jullie altijd een feest hadden. Dus uh, ja, super mooi om te zien. En uh, heel trots natuurlijk om hier uh, weer te kunnen winnen. En heel mooi dat jullie dan alweer bij waren. Ja, leuk. Hij bedankt het publiek. Dat ja, het is nog gewoon mooi. in... Uh, ja, terecht ook, mooi in Nederlands ook. Er zitten gewoon honderdduizend man daar. Ja. <laughs> ja dat is, en in de regen. En iedereen hebt lol. En, uh, maar hij zei wel dat een moeilijke race was. Hè? We moesten een hoop beslissingen worden genomen over die banden. Dat is niet het allermakkelijkste, denk ik. Hè? Dus, uh... Die mensen werken volgens mij ook onder hoogspanning dan ja, op dat moment. Of het natuurlijk. de engineers of de, de monteurs zijn ja, die die termen. banden eronder ja. moeten zetten. Ja, natuurlijk. Want je zag bij PRS bijvoorbeeld hoe... Uh, hoe kan fout, het kan ja, het gaan hè Kan gaan, ja inderdaad. Hier, er werd een fout gemaakt. Ja. En niet zo'n beetje ook. Ja, en Max ging gewoon de 2,5 seconden weer weg. Hè, ja precies. Ja. Maar goed, uh, ja, geweldige overwinning voor Max Verstappen. We gaan er even uitvoeren, een klein muziekje. Lijkt mij wel. Daar ja, staat hij hoor. Ja, hij staat daar. Uh, Boven aan de top hè. Boven aan de top. Een kilpiket, uh, en zijn moeder trouwens ook. Sophie. Oh sorry. Zijn moeder Sofie Kump uh, zagen we ook daar. En uh, we gaan even naar, de, naar het... Wild. Ik had even... Sorry. voor Max Verstappen. En we zien de koning en zijn dochter klappen. Robert van Overdijk staat naast hem. Nou ja, het Oostenrijkse volgens Kunnen we erheen praten? Uh, uh, lijkt mij wel, uh, want uh, uh, uh, dat is van Red Bull. Ja, maar goed. Ja, uh, ja, uh, want het ja. ging ons om de Nederlandse... Ja, wie staat er op het podium, Jaap? Ik heb... Eromheen. Uh, uh, uh, ik ik heb even gauw gekeken. Sowieso. Uh, Bernard. Prins Bernard zelf. Junior dan. En uh, links gezien. stond... Echt Arthur van Dijk. Arthur van Dijk. Van de commissaris, de commissaris van, van de Koning van de Koning in Noord-Holland. Ja. Dat klopt. En uh, ja, de, want, heb jij de, de, de ceremonie gezien van de Formule 2? Nee, wat was daar de, bijzonder Nou, ja, weet je wie daar uh, stond? Er stond Jan Lammers. Oh. Uh, Robert van Overdijk. Ja. Uh, even kijken. Uh, uh, Erik Weijers. En uh, nog op het Ja, maar Erik Weijers had het genoeg mogen smaken om Max Verstappen in de auto te ja, hebben. Ja, ook. Maar hij stond toch op, op, op het podium bij de Formule 2 uitreiking. Ja. Dus uh, dat was op zich wel leuk en uh, ja, Christian Horner uh, helemaal, uh, ik wil niet zeggen in tranen, maar het is, uh, <laughs> het is ook niet zo. Nou ja, goed, weet je wat het is? Wij doen dan toch kennelijk iets speciaals met het hele verhaal. Uh. In dat opzicht. Maar nu ben ik echt nieuwsgierig. Wie... Nou, Bernard mag uh, ja, dat dus is. doen. Bernard, een hele uh, grote beker. Een grote beker. Ik weet uh, die nou helemaal niet... helemaal Daar hebben ze dus ook aan gewerkt. Hè? Dus Net ja. als met de hebben maar ze is, ook heel lang aan gewerkt. Het is maar de... goed dat Norris niet op het podium dat staat. Uh, dat <laughs> ja, ja. Blijft het de meeste heel. <laughs> Volgens mij zijn ze ja. daar wel blij mee, denk Ja, ik. dat denk ik ook wel. Ja. Uh, maar... Het is wel een mooie beker. Ja, nou vind je... Ja, ik, vind hem, ik weet niet. En er komt nog een... Uh, en, Hij is van gerustrakeld ja. plastic, hè, geloof ik. Is dat oh. zo? Kijk, dat, ik, dat vind ik heel Hof. mooi. Is dat? dat is de vader van Dilano van het Hof. Oh, heel goed, ja. Uh. Dilano van het Hof. Ja. Overleden op, op uh, Franco Francoche. Dat vind ik heel mooi, wat, ja. uh, wat ja, hier gebeurt. Zeker, ja. ja. En Dan wordt er een hele grote beker nu uitgereikt. Jean-Marc Huet. Die mag dat volgens mij doen aan uh, de winnende constructeur. Want dat is net zo'n grote beker. Dus... Dat is een, een, een uh, uh, big shot van uh, Heineken. Ah. De grote sponsor van het uh, van het. Nou geheel. ben ik benieuwd wat Arthur van Dijk. Uh, wie, wie, die, uh... Ja, nee, dat zal hij ook de medaille of zo. Ik weet niet. Misschien Edwin Newey. Uh, kijk, kijk, kijk. Alonso wordt het. Oké. Okay. Arthur van Dijk. De, mag hem een Alonso geven en een hand geven. Ja. Uh, ik heb hem man gelukkig nog een keer geïnterviewd. Ja, nee, ik heb ook trouwens, ja. Jij ja, ja, ook? Ja, ja. ja, met de verkiezingen. Provinciale verkiezingen, ja. En de laatste, Maarten van Beek, uh, de general manager van de Koninklijke Nederlandse Autosportfederatie. Ah. En um, ja, die mag hem aan Gasly geven, wordt leuk. Nou, het zijn mooie bekers met een ja, uh, Nederlandse uh, deel uh, erop. Maar ook dus uh, behoorlijk veel met bloed, zweet en tranen uh, in elkaar gezet uh, ja. in Delft. Ja. ja, inderdaad. Het scheelt de slok op het borrel dat Lendo Norris er niet uh, staat. Oh, het is een soort Delfts porselein. Ja, het de is de een porselei. soort uh, porselein. Ja. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Overigens, die trofee van Hongarije, die schijnt al weer bijna af uh, te zijn. Ja, dat is de replica. Dus, uh, ja die was 40.000 euro waard. Die heeft Norris even een. Naar de... <gengen> <naar> de, de, <gengen> de Filistijnen geholpen. <gengen> ja. Maar uh, ja, staat staat gelukkig nu niet op het podium. <gengen> ja, gelukkig niet. Ik wil het hem van harte doen, <gengen> moet ik zeggen. Maar het is ook leuk dat Gasly erbij staat van Alpine. Uh, Hoewel, uh, straks uh, heeft Bull natuurlijk ook weer die foto die ze dan uh, weer maken. Ja. En daar is ook uh, de beker uh, ja, van, is ook van Spa gezien, is, uh, ja, daar, uh, gesneuveld. Ja, ja. Dus het, het wordt nog wel even een uitdaging voor die Iemand die daar tegenaan inderdaad. Ja. Ja, ja. <laughs> nou ja, jij vroeg mij net uh, uh, uh, Jaap of... Uh... Red Bull, zeg maar, dominant kan blijven. Hmm? Uh, maar, uh, uh, uh, uh, volgend jaar, bijvoorbeeld. Denk jij, dat, ik denk het dus wel. Dat denk ik wel. Maar het gaat mij even meer om het verhaal van records breken. Uh, nu staat hij op gelijke hoogte met ja. Sebastian Vettel. Ja, uh, wat, wat Jan Lammers, onze sportief directeur van het circuit betoogt. Ja, en ja. ook als NOS-analist. Ja. Die zegt, ja, dat, dat moet op een gegeven moment ook wel weer statistisch gezien wel een einde aangekomen. Ja, natuurlijk wel. Maar goed, het is al negen keer en... Uh, uh, bij de vijfde keer, wist je dat uh, Vettel hem toen geëpt heeft? Ja, dat heb ik gelezen. Je bent lekker bezig en uh, wel dun, keep it up. Ja. Had hij gezegd. Uh, nou ja, zijn record van negen overwinningen, dat heeft hij nu uh, uh, zeg maar, uh, uh, geëvenaard, zoals het ja, heet. Ja. Uh, nog iets, uh, heb je nog gehoord dat die Go Max vlaggen weg moesten van het circuit? niet weten, uh, uh, niet meegekregen. De, Wat was daar uh, de reden? Ja, uh, de Bas van Bodegraven. We hebben de grote man van de Koolmax Club, een heel grote uh, ja. uh, community van, ik denk, uh, volgers of zo. Ja. Die maken van die grote vlaggen. Er hangt er hier ook een bij het, het racecafé buiten. Mm -hmm. En die, die hangen ze dan op een op een plek op de tribune waar helemaal geen reclame is of zo. Dus, uh, mm -hmm. Maar die moest weg van de, van de organisatie. Eh, maar ze mochten twee, al twee jaar dat wel doen en nu moesten ze het beter. Dat is een beetje raar. Dat, ja, dat uh, vind dat ik, vind een, ik slecht, een beetje niet consistent zaak, uh, verhaal. Dus, uh, mocht, uh, ja. Ik denk wel dat hij luistert, uh, Jan Lommers. Of, uh, iets zou je maar. denken dat hij? Ja, ik denk het nou, of dat de Dutch Grand Prix is, dat weet ik niet. Of die erachter zit, kan nou ja. natuurlijk ook de via of uh, de Fonma zijn. Ja, he, zou dat zou nog uh... kunnen. Maar ze hebben het twee jaar gedoogd, dus uh, waarom zouden ze het derde jaar niet doen? Maar wat ik Top. raar vind, in België stond dat ding er dus wel aan, hè? Uh, hoe je? Op het uh, rechte stuk, op de hoofdtribune tribune, uh, was ja, uh, dat wel degelijk uh, te dat, zien. Dat, dat zou kunnen, hij is bij de meeste races te zien. Ja. Nou, we horen Go, Go, Max, Max, Go. Nee, hoor je dat nummer ook weer? Nee, uh, Super uh, uh, supermax, super supermax ja, Max. Super Max natuurlijk. Weet uh, uh, je, je? De, trouwens hoe een uh, Duitse uitsmijter heet? Uh, ja. Weet je hoe een Duitse uitsmijter heet? Een Nee, Strammer Max. Een uitsmeter, ja, ja natuurlijk, stramme ja, stramme Max. Max, ja dat klopt, ja, stramme Max, heel goed. Nou, misschien kunnen we GoGo uh, we -go, uh, Max Super Max even draaien. Uh, nou, dat die wel? moet ik even zoeken, maar... Oh, nou ja, het is wel leuk om een keer te doen even. Krijgen we dan geen... Hij wint nooit. <laughs> Krijgen we geen last van Max Verstappen en hun organisatie omdat wij zomaar, want Rio Valk had dat gisteren betoogd van ja ik wilde een uh, liedje van Max Verstappen, maar die zei van uh, ja we, de, ik uh, werd gedreigd met uh, boetes en dat soort ja, dingen. Ja dat klopt, die moest 50.000 euro betalen, wilden ze de naam Max Verstappen gebruiken. Ja. En, uh, maar uh, supermax Max, super Max. Ja, daar, ja. Oh. Nee, we horen hem op de achtergrond wordt uh, gezongen uh, in, uh, in een waelzinnige uh, rabbel racecafé. Wel heel leuk. Ja, ik, ik denk dat er straks nog een uh, leuke polonaise ook bij komt. Ja. Zou dat en misschien er, is dat wel doen? leuk om daar even bij te gaan. Uh, nou, jij. En dan kom je later met een verslag hoe het gegaan <laughs> is. Eerst maar muziek. Nee jongens, we gaan even lekker een muziekje draaien.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 Goed, Wie uh, waren dat dan weer? Uh? Ja, Thomas dan zegt niks. Thomas, je ja. uh, blijft stil. Dus je weet het ook niet, gewoon. Harry Styles. Nou ja, Harry natuurlijk. Je uh, uh, uh, kent ja. hem niet. Die heeft het uh, daar reden nog uitgekocht. Ja, hij uh, <laughs> dus, is wel nog, ja, uh, <laughs> dus, <is> nog knap. <laughs> ja, ja, ja, hey, ja, ken jij hem niet, ja? Nee. Nou, je moet dus ik zit voor ik de zit bij Nou, bij weet niet, dan mee. moet ik wel heel erg diep in mijn. Nee, dan moet begrijpen. ik een diepe sponsoren een ja, <laughs> dikke zakken en eigenlijk. jongens waar uh, winnaars zijn zoals Max Stapel bijvoorbeeld ja, ja. zijn natuurlijk ook verliezers want er ja. zijn een aantal mensen in die uh, bij of een aantal coureurs, die het gewoon heel slecht gedaan hebben we beginnen even met de pirist. Ja, die ja, dat vierig. was, vind ik, een beetje de slimiel van de wedstrijd. Ja, dat vind ik ook wel. Hij is het geworden. Uiteindelijk op vijf seconden, dus dat valt op zin allemaal mee. Maar ja, te hard rijden in de pitstraat, ik weet het niet. Ja, ook, maar, en dan en uh... en ook nog een randje van de vangdeel van die pitstraat ook ja, nog meenemen. Dat uh, lijkt ja, mij ook niet heel erg uh, fijn. Gewoon een stomme fout van hem. Ja. Uh, dan hebben we het over Russel. Russel die had de, een uh, de nummer die... drie van de kwalificatie. Ja, vooral, ja maar ja. Russel, die, die dacht een hele goede strategie te hebben met die harde band. Tot het begon te regenen. Ja, ik moest wel lachen dat hij op een gegeven moment zei, ik dacht dat hij een uh, kans maakte op het podium, maar uh, toen lag hij al uh, 16 of 18, ja. weet, ik weet niet precies. Maar uiteindelijk is hij ook uitgevallen nog en uh, uh, als al laatste uh, coureur geëindigd, uh, buiten de uitvallers, op 55 seconden, dus, uh, dan hebben we Norris. Die is ook door het ijs heen gezakt, want ja. die, staat, die vertrok als tweede en is uiteindelijk zevende geworden. Zevende dus geworden op 13 seconden, dus dat is wel dus dat, uh, een tegenvaller. tegenvallen. Ja, een en Piaster uh, eigenlijk ook dan. Nou, dan sluiten we af met een, een, een positief, positief. Ja, wie, wie, wie vielen jou in positieve nou, zicht op? Ik vond uh, bijvoorbeeld Lawson, dat is dus de man die, die het, uh, uh, prima gedaan Die, die uh, gedebuteerd is en uh, de geloof die ik heeft me. natuurlijk heel goed gedaan. Hmm. Uh, die is dertiende geworden, dus dat is heel knap. Goed, we gaan uh, bijna af. We moeten wel complimenten. Te geven voor het publiek hè. Ja, dat geweldig. ja, ja. en dan gewoon blijven staan, ja. zingen, dansen. Nou, als je helemaal eh, nooit bent met de merk, mer mer dat is alleen wat te geven. Ja, ja, maar dan merk je daar nou niet meer. Dat Ik vraag ja. me alleen af wat uh, Landen morgen tegenkomt bij de uitgang van het circuit. Polsjoos? Ja, ja even... Polso. Ja dat, dat ja, ja, we, ja, ja, dat is waar. Weet je wie Polsjoos verkocht trouwens? Patrick uh, Berg bij zijn ja. Voor 50 cent. Dat waren zelf in elkaar gemaakte poncho's van vuilniszakken. Nou, maar nee. voor 50 cent, hè? Ja, dat ja, was nou aan... ongeveer hetzelfde. Die had een rol plastic. En die knipte dat ja, maar gat die, in, Dan die, was het ook in een poncho. Ja, maar die zullen misschien 4, 5 euro gevraagd hebben. Nee, nee, nee. nee 50, maar, en, 50 cent, hè? Dat begon ja, keurig. Of? Had die uh, de racemotief ook uh, erop staan? Ja, bij uh, bij nee, al die nee, poncho's nee, dat, of dan het niet? Het was wel <laughs> een rol plastic. <laughs> het was inpakken. Ja, ja, ja. Nou, jongens, we gaan uh, bijna afsluiten. We hebben 24 uur. Uh, ZFM Race Radio gemaakt. Het was echt heel leuk. Het was gewoon heel leuk. Iedereen he? heeft zo ja. ontzettend hard aan zijn, gewerkt, uh, en, getrokken ja, en bezig er geweest. Er zijn uh, heel veel medewerkers geweest, ze, ja, vrijwilligers af af toe, moet ik zeggen. Af en toe ze zeik Ja, ja, maar ja ik goed, liep ja, ook in de regen, ja, ja, maar, maar het uh, was leuk. We bedanken iedereen die eraan meegewerkt heeft. Absoluut. Hè? Kijk, Mark Kok ja, maakt ook kijk, even een fijne uh, selfie. Kijk, dankjewel <laughs> Mark, dag hoor. <laughs> dus... Mark Kok, ja oké. Okay. Ja, maar goed, uh, het is voor herhaling van, maar we gaan het volgend Absoluut. jaar waarschijnlijk ben weer ben doen. Weer doen. En we krijgen in ieder geval de Grand Prix voor nog twee jaar. En daarna moeten we even kijken. Dat is nog uh, onduidelijk hoe uh, het zich verder ontwikkelt. Ja. Uh, ja, wat ja, we, we, uh, ik uh, hou het erop dat het uh, een soort tourbeurtverhaal uh, verhaal wordt, ja, wat Robert van Overdijk uh, al een hele tijd ja. betoogt. En het is, ik denk ook dat het ja. die richting om moet gaan. Ja, het is heel jammer dat ze nu gaan zwichten voor het grote geld, bijvoorbeeld de Saudi-Arabië. Maar ja, die, die, die, die squeeze, uh, ik hoor een bedrag van 900 miljoen voor 10 jaar... En dat, ja, dat heeft wordt niet. Nee, dat hebben ze gewoon niet. En, uh... ja, dat is, uiteindelijk is dat ook niet zo leuk. Hè. Dus ja, en de andere kant kom, komt. Het is ongelooflijk veel om het geld gedraaid. Ja, dat bedoel ik ja. Want het uh, schieten zich uh, waarschijnlijk is er zelf mee in de Uiteindelijk voet. wel. Nee, maar de echte. Uh, de... Formule 1-kijkers, die willen ook gewoon oldschool-circuits hebben. Ja. Zoals uh, Silverstone En niet in de zandbak. Ma, en niet uh, alleen in de zandbak. Ja. He, die doen het natuurlijk we wel leuk. En, en, en was 1 bijvoorbeeld, ja, ik weet het niet, moeten we die krijgen die doen we natuurlijk nog in november. Hm. Maar, uh, ja, dat is natuurlijk Amerikaans. We krijgen nog twee Amerikaanse races, hè. Want we krijgen nog negen races dit jaar. Dus er kan nog wel een hoop gebeuren. Dat kan Absoluut. Ja. Een heleboel ginbakken. Uh, we, we bedanken Thomas voor, uh, voor de Techniek en, en, de, en, de, en de muziek. Uh, ik uh, dankjewel jou. Dankjewel Hans voor ja, de redacties. Voor ja, het hele weekend lang. En voor de laatste twee minuten presenteren. Ze ja. Met jou ook Leon, dankjewel. Jaap uh, Mijn, Koper ja, uh, bedanken we voor uh, zijn prettige aanwezigheid. En, en interessant. Café Rabbel natuurlijk. En Café Rabbel uh, moeten ja, we absoluut, ook bedanken. Ja, ja, ja, ja, en de bibliotheek. Bibliotheek. De bibliotheek, nou, ja. Dan, ja dan gewoon dan iedereen. We... Nou, daar zijn we al bijna tegen 6 uur. Je hebt het uh, aardig vol ja, geklets, ja, denk ik. Ja, we gaan afbouwen hier. En, uh, we wensen <laughs> ja. iedereen uh, die nog naar het dorp gaat vanavond. Een Enorm feest nog toe. Uh, het is de laatste avond van uh, de Dutch Grand Prix. Dus uh, ik zou doe, zeggen, maak een mooi doe feest. Ja, en doe voorzichtig. En drink niet te veel. Drink, uh, uh, drink, uh, drink. Oké, okay, goed. Dankjewel. Uh, we gaan eruit.